Dikter Haag met het NOS Journaal. In Mexico, is een belangrijke belangrijker Samuel Borrego was een van de leiders van het beruchte golfkartel. Hij werd door dood aangetroffen in een auto bij de stad Monterrey, niet ver van de grens met de Verenigde Staten. Borrego wordt verantwoordelijk gehouden voor de feiten met het rivaliserende Zetas-kartel. Borrego werd in de Verenigde Staten gezocht voor zijn arrestatie, was een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd. Hij is waarschijnlijk vermoord door leden van zijn eigen kartel, zegt de Mexicaanse justitie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee, Zandvoort. Zomerhit. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op deze zonnige dag. En ik zie ook weer een voorzitter terug. Welkom terug, voorzitter van de vakantie. Die dat? <laughs> dat is de heer Joustra, die is wel bekend in heel Zandvoort. Uh, nogmaals, goedemorgen. Wij zijn hier weer in Hotel Hoogland, waar de koffie weer bruin is. Tom Hendricks die gaat de koffie schenken. Tom, welkom. Uh, achter de knoppen Pascal. Ivan de Roosendaal en Allianz hebben de redactie wederom gedaan. En naast mij zit Grebber. En naast mij zit het bekende stemgeluid van Ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan wij allemaal doen en wat gaan ja. wij bespreken? Ja, we hebben weer een lekker vol rooster deze ochtend. En we beginnen zometeen met een groot festival in Haarlem. Op een heleboel podia. En daar gaat, uh, vertellen Sandra Malaveren, die zit al buiten lekker tijd te drinken, die gaan we straks naar binnen roepen. Dus heel gezellig gaat het worden. Vijf uh, voor half elf komt de heer Van der Beek over de dag op de Waardepolder. Ja. Ga oh. jij daarheen met je jeep? Uh, nee, want we hebben een puzzelrit met de jeeps uh, okay. zondagmiddag. Dus uh, alle Zandvoortse jeeps gaan door en uit zondagmiddag. Wat een rust. Ja. En dan is het laatste item voor de boodschappen en het nieuws uh, is over het uh, Alzheimer-café dat weer uh, van start gaat. Uh, Hans Houweling uh, gaat dan vertellen wat dan de speciale onderwerpen waar, worden waar ze zich aan gaan wijden. Bijzonder. En dan nieuws en boodschappen. Dan weer een hot item in Zandvoort. Iedereen heeft het erover. Over de ladderwagen. De bezuinigingen bij de brandweer. De VRK moet ik zeggen. Die uh, nopen dat de ladderwagen het dorp uitgestuurd wordt. En daar gaan we met uh, vier mensen over praten. Gijs de Rode, Jos van der Drift, Carl Simons en Willem Paap. Ja. We zijn benieuwd naar de mening. Deze mensen namens de raad. Hè? Vorige week hadden we... De burgemeester? De burgemeester, oftewel... Ja. Uh... De mensen die het beleid maken en nu de mensen die daarover gaan oordelen en beslissen. We gaan het horen. Ja. En als laatste van vanochtend krijgen we weer een nominatie voor de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. En in dit geval is het Slender You. Dat is fit zijn zonder wat te doen toch? Ja. ja. Lek lekker liggen en die machine doet het werk dan. Ja, dat zit er alweer op. Ben, ik moet even zeggen. Ja. Uh, ik heb vorige keer uh, <laughs> toch wel een steekje laten vallen, want ik zou uh, Rolling Stones draaien. Ja. Daar verheugde je al op. Ja. En dat ging niet door. Want nee, het was echt tijdens... zwaar teleurgesteld. Ja, ja. Nu Rolling Stones. Wat zou je willen horen? Ik wil wel eens horen Start Me Up. Oké, okay, dan dus Start Me Up. Een geweldig muziekje uitgezocht door Don de Grebber. Ik moet even bladeren, hij is even bezig. Um, welkom. Hij komt weer terug. Sandra is aangeschoven. Ja. Uh, open podium, open stad podium. Nou, stad als podium. Stad als podium, <laughs> ja, ik heb een paar dingetjes gelezen. Um, Haarlem, Haarlem ja. jullie gaan de hele stad, een groot gedeelte van de stad, gebruiken als podium. Zoiets, ja. Ja. Uh, betekent dat dat er exacte locaties zijn? Ja, dat klopt inderdaad. Okay. Vertel eerst even, open stad, open podium. Ja, stad als podium, dat is de opening van het cultureel seizoen in Haarlem. Uh, dat is op 10 en 11 september. Het is eigenlijk een beetje de uitmarkt van, uh, van Haarlem. Dat wilde ik <laughs> En uh, waar, het, uh, waar mensen zeggen, maar we beginnen op zaterdag om 5 uur s middags. Dan hebben we de opening. Uh, van het festival met een dansvoorstelling van vloeistof uh, dat, dat, die uh, heet uh, hondengeluk, die voorstelling op het Klokhuisplein en daarna gaat eigenlijk het hele programma van start dus mensen kopen een passepartout uh, die kost 17,50 in de voorverkoop en 20 euro op de avond zelf en daarmee kunnen ze eigenlijk 14 uh, locaties bezoeken uh, en dat zijn eigenlijk allemaal musea en podia en uh, nou ja, allerlei uh, culturele instanties uh. Het vergelijken met uitmarkt, alles is voor niks en hier moet je een, een, een, een paspoort toe kopen. Nou, dus, ja. voor wat je krijgt is het is het waarschijnlijk geen geld, want het is gewoon 1 euro per, per optreden. Dat is heel ja, zoiets, ja. Dus het is ook binnen. Ja, het is binnen. Zie dus ja. je ook een Philharmonia uh, staan en zo. Dus, ja. uh, hoe open is dat dan? Ja, nou het is. Het zijn, kijk, zaterdag is het, uh, koop je inderdaad een paspoort toe. En dan mm -hmm. heb je gewoon hele voorstellingen. En eigenlijk is zondag die is gewoon vrij toegankelijk, bijna alles. Behalve met uitzondering van patronaat. Maar daarmee kun je wel gratis met het paspoort toe van zaterdag uh, naar binnen. En op zondag krijg je echt allemaal voorproefjes van uh, voorstellingen die eigenlijk komend seizoen in de Philharmonie en de toneelschuurden. Gaan plaatsvinden. Dus uh, je moet wel naar die locaties toe: hè? Uh, allerlei museum, musea en um, een podiumactiviteit. Ja. Um, ik zie een hele grote folder liggen. Ja, ja, ja, die heb ik meegemaakt. Is, is dat de route en daar staan ook alle ja, uh, activiteiten op? Ja, we hebben een folder inderdaad. En uh, aan de ene kant staat het programma van zaterdag, aan de andere kant het programma van zondag met een mooi plattegrond waar alle locaties uh, in terug te vinden zijn. Uh, gaat deze folder verspreid worden of uh, kan hij die ergens halen? Zit hij bij de krant misschien? Uh, nee, Harlems Dagblad is wel als een sponsor, ik weet niet of ik dat moet ja. zeggen. Ja. Dat mag. Dus daarin wordt zeg maar, het hele programma, uh, kunt u uh, zien, vanaf uh, ik geloof woensdag uh, staat hij op de dag. Donderdag in de uitkrant. Uh, nee, ja, woensdag, woensdag is ja, woensdag, Precies, in die bijlagen ja, okay. bijlage kunt u die vinden. En uh, ja, en, en de flyer wordt uh, al twee weken inderdaad uh, overal uh, groot, zeg maar, in groot haarlem uh, verspreid. Um, als iemand uit Zandvoort geen hebt. heeft. Ja. Kan die bij jullie terecht? Heb je een telefoonnummer of een website? Ja, we hebben een website en dat is stadalspodium.nl En daarin kunnen mensen zien wanneer ze kaartjes kunnen kopen. En dat kan ook allemaal online, dus je hoeft niet per se naar okay. Haarlem om, om een ticket te bemachtigen. Heel veel optredens? Ja. Hoeveel zijn er uh, zo groot, als je het zo even bekijkt? Oeh, ik denk wel een stuk of uh, 200. Ja. Dus het is eigenlijk uh, raadzaam om van tevoren even zo'n folder of de uitkant te bestuderen. En zeg nou, ik wil dat, dat en dat wil ik beter Zeker, zien. zeker. Wat ik denk dat, als ik dat mag zeggen, en wat ik denk dat heel leuk is aan dit uh, evenement. Is dat je echt Haarlem op een andere manier ontdekt. Mm -hmm. Want je komt, je komt echt op plekken waar je normaal niet zo snel zou gaan. Omdat je natuurlijk het programma volgt. En dan kom je verrassende wijze in, uh, in uh, hele mooie locaties. In Locaties waar ik eigenlijk nooit geweest ben. Nee. Daar is Haarlem best een mooie stad. Er zijn hele mooie gevels en, ja. en gebouwen als je ja. goed om je heen kijkt. Ja. Dus het is best leuk om. Wat vind je zelf het hoogtepunt? Uh, ik vind Raccoon eigenlijk wel het hoogtepunt. Ja? Ik bedoel, het is een band die nu op dit moment ze hebben net in het voorjaar hun laatste plaat uitgebracht. En nou ja, die staat echt in de top 10. Ze hebben het een gouden plaat ook gekregen. En het is gewoon fantastisch dat dat gelukt is en dat ze bij ons in de grote zaal van de Philharmonie optreden. Ja. Wat, wat, wat ook bij het doorlezen viel me dat op, ja. dat op de plekken waar dus dan de, de activiteiten plaatsvinden, dat die totaal anders zijn van wat er normaal plaatsvindt. In Teilers Museum ja. uh, Lucky Fons de Derde ja, uh, ja. Ja, er zijn, het zijn helemaal verschillende activiteiten. Klopt. Die ja. eigenlijk nooit plaatsvinden in die gebouwen. Nee, dat klopt. Ja. ja, nou moet ik zeggen, als ik, musea die gaan wel steeds meer anders programmeren inderdaad. Omdat ze natuurlijk daarmee een andere doelgroep binnenkrijgen. Maar het klopt, wij zijn heel erg, er zijn verschillende kunstdisciplines eigenlijk uh, overal ingezet. Dat bijvoorbeeld een voorbeeld is, is we hebben een dansvoorstelling uh, van Jerome en Isabel. Dat zijn mensen die dansen die in het Nationaal Ballet ook hebben uh, gedanst. En die staan ook in het. Uh, het voorjaar of in het najaar pardon, in het toneelschuur en die dansen in, in een van de prachtige zalen van het ja. Frans Hals Museum dus dat is een heel, ja, heel bijzonder uh, iets ja, mm -hmm. ja dat is met opzet zo gekozen ook een ja, beetje ja, die... ja, ja. en als je daar als bezoekende toe gaat kun je ook kennis maken met de dagelijkse activiteiten van zeker. het gebouw waar je in bent zeker, zeker, dus niet zeker. afgesloten nee, we verder. hebben juist expres, ik bedoel omdat wij natuurlijk weten dat mensen ook uh, voornamelijk vaak om de activiteiten dan ergens binnen lopen ja. hebben we ook overal rondleidingen, dat is zowel in de, in de Janskerk, dus in Noord-Holland ja. archief, als in het Tijdensmuseum, daar hebben ze zaklantaren rondleidingen door de tentoonstelling ja. en, uh, en in het Frans-Halsmuseum ja, heb je ook uh, ja, ontleidingen. Ja, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat als mensen eenmaal binnen zijn... dat we natuurlijk wel laten zien wat een pracht en zit. praal uh, je natuurlijk daar te vinden hebt. Ja. Dus de cultuurverspreiding is wat breder dan alleen de voorstelling? Ja, zeker. Ja, zeker. Heb je nog een paar uh, klinkende namen waarvan je zegt, van, nou die moet je echt zien. Die hebben we jouw volken, uh, ja. Rancoun, hebben we al. Rancoun hebben we al, inderdaad. En er is een voorstelling in de toneelschuur en die heet Bagage. En daar zit uh, Sylvia Christel uh, van Emmanuel. Wel bekend. Ja, heel bekend ja. zit daar in de hoofdrol. En die voorstelling die wordt uh, met muziek begeleid van een, uh, ja, een hip uh, Amsterdamse rockduo, mag ik zeggen. En die heet Z. Dus dat ja. vind ik ook wel heel erg leuk. Die combinatie van jong en oud eigenlijk. Ja. Uh, en dat is dus inderdaad twee keer te zien. Uh, dus om, zeven, om uh, half acht, pardon. En om tien uur uh, wordt diezelfde voorstellingen uh, gedraaid. Ja, ja, in de omschrijving staat... Uh, het is een stuk over gokverslaafde ouderen... Ja. eeuwige liefde en het verliezen van menselijke waardigheid. Ja, mooi hè? De, ja, dat, nou dat is nogal vol Ja, ja, ja. Uh, Ook niet te vergeten dat Frits Lambrecht uh, daar ook mee mee speelt. Ja, ja, die, ja uh, precies. Die speelt daar ook in. Ja. Toch niet een onbekend acteur? Zeker niet, zeker, doen, niet zeker niet, zeker niet, zeker niet. Nee. Even kijken hoor. Stef Camille Carlens. Ik weet niet of, uh, nou ja, dat is volgens mij. Die is wel voornamelijk bekend van zijn band Sita Swoon. En is een, een Belg. Dat is ook een beetje een kunstenaar. Een kunstenaar. En die gaat in, ook in de kleine zaal van de Philharmonie uh, optreden. Dat wordt ook een hele bijzondere voorstelling. Eefje de Visser. Dat is uh, een zangeres die de grote prijs van, uh, van Nederland heeft gewonnen, twee jaar geleden. En zij staat dus in het Frans Hals Museum, mm -hmm. in het tuin van het Frans Hals Museum. Uh, gaat zij uh, liedjes uh, voordragen. Uh, wat, hebben we nog, wat, wat ik zelf ook heel leuk vind Is in het Tijdensmuseum Daar ja. heb je die tentoonstelling hè, over games en gadgets ja, Al die ja. retro uh, spulletjes ja, ja. Dus oude spelcomputers, gameboys ja. En daar hebben we twee DJ's gevonden uh, Onder andere Velotron En die gaan daar zeg maar um, Aan de hand van die oude games Produceer ze muziek ja. Als het ware Dus dat, nou ja, dat past inhoudelijk ook heel erg mooi uh, Bij die tentoonstelling Ik begrijp wel uh, Het zijn twee dagen het ja. is een, bom, een bomvol programma. Dus je moet echt uh, kruisjes zetten op het programma van dit wil ik zien om die tijd. Ja. Alles staat keurig in, uh, in de folder. Ja. Um, het hele programma komt in woensdag in, uh, in, in, in de bijlage van de Aamer Zagbad. En waar kan ik die folder uh, nog meer krijgen? Uh, bij alle culturele instellingen, in alle cafés en uh, culturele instellingen ook uh, in Haarlem en Omstreken. Oké, okay, nou dan wens ik je heel veel succes met een bomvol programma. Dank u wel. Uh, alles wat we zitten heen willen, ga naar de website um, of kijk in het damesablat in Boekie website ook alweer. Stadalspodium.nl. Oké. Oh, okay. Heel erg bedankt voor je komst, Sandra. Graag. Dank je wel. Ja. veel plezier. Ja, ja plezier. dank u wel. Even ondertussen aangeschoven en uh, ertussendoor is uh, Pieter Joustra. Goedemorgen, goedemorgen heren presentatoren, <laughs> goedemorgen, voor goedemorgen luisteraars. Ja, Waarom ik even zit, dat is om 12 uur, gaan we weer verder, de zomerprogrammering is voorbij met het programma uh, ZFM, Oud Zandvoort. En het onderwerp vandaag is de gemeentelijke vuilophaaldienst. Aanstaande dinsdag, dan gaat de gemeenteraad aan de ronde tafel praten over de toekomst. Hoe moet dat gaan gebeuren? Wij kijken naar het verleden, hoe ging dat vroeger? En niemand... Uh, Niemand meer dan uh, Tom Looyer, de specialist op dit gebied. Die ja. komt langs om over het verleden te praten. Hoe ging dat vroeger in Zandvoort met het nou, ophalen van vuil? Je zette een, uh, een zinken bak met een deksel buiten en een hengsel er aan. en dat tilde hij op en dat gooide hij niet waar. Dat deed Tom. Ja. Dat gaat hij allemaal vertellen hoe dat vroeger ging. Dus <lacht> dat lijkt me een hele bijzondere uitzending. Van 12 ja. tot 1 zit er Zandvoort met Tom Looyer. Nou, Oké, okay, dankjewel Pieter. Dat wordt een leuke uitzending. Ja. M muziek en uh, ook weer een Zonneveld special. <laughs> Dat gaat de Waar Jimmy Groot. Met Jimmy, de eenzame fietser. Hoe sterk is de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 de zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van. Met no, met no. Maar liever dat dan dan een kop voor zijn De zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van. Met no, met no. Maar liever dat dan dan een kop voor zijn De zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat dan dan een kop voor zijn De zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van Pardon, EN de grote met Jimmy weer. Dank voor deze keuze. Voor <laughs> ja. mij kijken naar nou, de hele uitzending om te horen. Aangeschoven is Nel. Kerkman die voert het secretariaat. En dat is een mond vol. Wat is het ook? Weer? Stichting Behoud Zandvoort Cultureel erfgoed. Voordat we over de monumentendag gaan beginnen, wat houdt de Stichting in? De Stichting houdt in dat we eigenlijk een, een aanspreekpunt zijn van verschillende historische verenigingen die zich eigenlijk onder de paraplu van.. Elke historische vereniging heeft één vertegenwoordiger bij ons. En we praten over allerlei dingen: de Open Monument, de Dag, van alles en nog wat. Ik zie hier staan Genootschap Oud-Zandvoort, de Zandvoortse Womschuit Bouwclub, Folklorevereniging de Wurf, Juttersmuseum, Historische Werkgroep Amsterdamse Waardlijnduin. Uh, stichting ja. bom, Bouw Bomschuit ja, in oprichting. De gene genealogische vereniging Die kennen we. Ja? De babbelwagen kennen we. Ja? Maar de stichting Bouw Bomschuit in oprichting. Er is een idee geweest van Jaap Brugman die dus een bomschuit wilde bouwen en dan op het gasthuisplein zetten. Niet in... in, in in nee? Mond, nee, maar dat is dus een. Dat nog klant, steeds. Een, een, is, is dat er nog is steeds? Is er nog steeds, want ja. Ik had begrepen dat men al heel ver was. Ja. Men is bij, bij een bouwerwees ja, kijken. Klopt. Ja, klopt. En daarna was stil. Nou ja, je moet uiteraard voor zoiets uh, toestemming hebben. En geld, want het ja. kost natuurlijk heel veel geld ja. zo'n ding uh, ja. te laten bouwen. En uh, het was de bedoeling dat ook de kinderen op uh, daar op konden... Kinder, Kinderproeven. Ja, nou ja. Okay. Hè, mensen die foto's willen maken, die hmm. konden bij die bomschuit. Dat was gewoon een hartstikke leuk. Ja. Idee. Dus het is nog uh, gaande. Het is nog levend steeds. Dus dat we moeten we nog een beetje in de gaten houden, die, uh, ja, nou ja, die bomschuit. Ja, ja. Maar we gaan het hebben over de Open Monumentendag. Ja. En dat gaat dus onder jullie paraplu. Ja. En wordt dat dan mm -hmm. ook verdeeld over de bomschaat bijvoorbeeld, kan je daar gaan kijken? Uh, nee. Of gaat het alleen over vaststaande monumenten? Uh, het is monumenten. namelijk op uh, landelijke Open monumentendag, en die is van uh, zaterdag 10 en zondag 11 september. Uh, de landelijke zegt dus een thema die stelt een thema vast en daarvanuit ga je dus werken en ja zo'n thema daar kan je eigenlijk moeilijk vanaf en het thema van dit jaar is recycling ja oud gebouw oud gebouw en nieuw gebouw gebruik. ja, ja dat uh... vind ik dus een recycling ja. want uh, daar heb ik het want wij maken dus van uh, elke open monumentendag Dit is de derde keer dat wij het organiseren doen wij uh, drie uh, wandelroutes maken hebben we al gemaakt, dus ja. de derde. En het is natuurlijk uh, heel erg leuk. Um, die wandelroutes, ik zie hier twee prachtige plaatjes. Eentje van het uh, Kerkplein en uh, daar staat nog een slagerij op. Dat is al heel lang geleden. Ja. En Friet ja. dan Ver staat er ook nog, maar dat was een andere schuur. Nee, want dit was de slagerhek. Ja. Ja. En waar Friet dan Ver in zit. Dat was vroeger zijn slachterij. Oh. En als je dus bij Friet uh, dan ver naar binnen gaat, uh, zijn nog steeds die wikjes, die tekentjes. Ring, ja. De ringen waar dus de koeien uh, Aan vastzitten, Ja, die is, is nog origineel. Die bewaren ze, koesteren ze gewoon. Dat is wel een mooi hè, gebruik dan. <coughs> ja, en, uh, Heb je nog, is, nog meer uh, markante gebouwen van je zegt van nou, dit is echt de moeite waar? Uh, nou, eigenlijk. Ik, deze eigenlijk alles. Ja, ja. ja, want het zijn uh, een stuk of 25. Dan ik zal wellicht uh, een paar vergeten zijn, die dus bijvoorbeeld ziekenhuis. Oud ziekenhuis... ...wat ooit in de... ...nou, zei ze van de Brede Rode Straat... Ja. En dat is nu een, een woonhuis, een, een pensioen. Maar je kan ook denken aan uh, het raadhuisplein, uh, het kruidvat. Ja, bad, dat is dus het. Badhuis. Het badhuis. is eigenlijk maar zoals uh, op, de, op het gashuisplein, heb je smederij hatje Loos. Dat ja. is nu een winkel. Ja, maar het is opnieuw opgetrokken. Hè? Nee, nee? Is het is hetzelfde pandje. Uh. De, en, de, maar we hebben dus zaterdag in uh, het Zandvers Museum van 11 tot 5 en ook zondag van 11 tot 5, we hebben wij een fototentoonstelling. Foto, daar laten we zien de oude pandjes ja. van oude foto's. En we hebben dus een foto, kleurenfoto gemaakt zoals het er nu uitziet. Als je die twee foto's bij elkaar legt, zoals die smederij... Ja. En, en dus dat winkeltje, er is niets veranderd. Nee. Loop eens naar binnen in dat winkel. Daar zie je een schitterend plafond. Hout. Echt met houten balken nog. Ja. Ik heb hier uh, bijvoorbeeld de foto uh, van magazijn Witte Kruis naar Vissaak. Ja. Die geveltjes zijn gewoon zoals het is. Ja, de, Alleen het gedeelte, ja. het bovengedeelte. Ja. Maar ga eens naar het raadhuis, het oude raadhuis in de Kerkstraat kijken. Die heb ik er niet op staan. Omdat nee, we, aan het nee, de route hebben wij uh, niet langs alle 25 natuurlijk. Nee, nee. Want dan ben je uren kwijt. Uh, de route NL... Waar kan ik die krijgen? Uh, de route kan je bij het Zandvoors Museum krijgen. Uh, om half twee is er een uh, gids die gaat wandelen met deze route. Okay. Dus je kan je aanmelden. Uh, de groep is uh, hooguit 15 personen. Is er genoeg belangstelling, dan willen we proberen of we het zondag nog kunnen doen. En, ja. Uh, ja. <coughs> En nu een reunie van ex goedemorgen Zandvoort voor het medewerker. Ja, Bedankt voor de koffie. De tentoonstelling is ook het museum? Ja. En die blijft hier? Nee, dat is eigenlijk altijd het vervelende. Het is voor twee dagen. Twee dagen tentoonstelling. En ik ben weken bezig. En het is voor twee dagen. We hopen dus dat hij eventueel nog mag blijven staan. En het is een leuke combinatie met een tentoonstelling met bleekneusjes ja want dat, want is, dat natuurlijk is ook, ook oude raad, monumenten ja. ik heb ik heb me verbaasd over de over de hele mooie houtsnijwerken in sommige gebouwen die ja. in zo'n volstaan en dat ik heb je geschieden heb ik prachtig ja en dat zijn dus inderdaad uh, uh, oude gebouwen die nu nog bestaan ja. uh, op de kostloren bijvoorbeeld het hele grote uh, gebouw ja. dus en het past er wel bij. Ja. Het is jammer dat het twee dagen is. Ja, het is, maar maar toch. Ja, het is altijd het is twee dagen. Maar toch en zeker de, de moeite waard. De Protestantse kerk die heeft een rondleiding niet op zondag, maar op zaterdag. Uh, in de, die is dus ook open. We hebben natuurlijk niet zoveel monumenten waar we nog in kunnen. Mm -hmm. Dat is dus het uh, ja. kijk, het verschil tussen andere steden. Nou, die kunnen gewoon hun kasteel openzetten ja. of weet ik voor wat. We kunnen de watertoor openzetten. Ja, maar dat is. <laughs> ik niet, hoor jou weer uh, zuchten. Is niet hergebruikt hè? Nee, nee, nee. Die nee, staat nee, nee, daar nee, en er wordt die niks mee daar. gedaan. Dat is... Goed. We gaan even terug naar de, uh, ja? de, de uh, weekend. Volgend weekend. Aan, ja. Aankomend weekend tentoonstelling in het museum. Ja, van elf uh, tot vijf, zaterdag en zondag. De route kan ik ophalen en dan kan ik hem zelf gaan lopen. Je kan hem altijd zelf lopen, dat mag. Wordt het nog gepubliceerd in de krant? Doe er wat? Volgende week? De route? Ja. Nou, denk ik niet. Nee. <laughs> je, kan gewoon, je, moet, je moet echt gewoon zelf komen naar het museum om die route op te houden en dan ga je ja. lekker wandelen. Ja. En, dan zie je en anders om half twee uh, meelopen. Meelopen met zijn gids die nog veel meer kan vertellen dan ik. In dat, uh... Maar geef je op. Als je mee wil lopen, opgeven museum. Nee, ik kom gewoon naar het museum toe. Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, bedankt. Ik wens geef je een dank. heel fijn uh, monumentenweekend toe. Ja. Ik hoop met dit weer, want dan is het leuk wandelen. Ja, precies. He? Dankjewel. Okay, en qua goeie. route gaan wij door met route 66. When if you have a plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on route 66. That is why from Chicago. City easy as my cheap, pretty you see Amarillo, get off to New Mexico Flex to Arizona, don't forget to you know that Hitchman, Boston, Seven, I do not want you Get him to this timeless trip When you make that California trip Max the don't forget me, Route 66, ja, Route 66, auto's. Aangeschoven is uh, de heer Van der Beek, een van de organisatoren van uh, de Alltimerdag in Haarlem. Wat is een Alltimerdag? Wat Wat mogen we verwachten? Een oldtimerdag, uh, ja dat is een dag voor mensen die allemaal een oldtimer hebben ja. en die kunnen dan op die plaats dus, uh, hun model laten showen en, en het gezellig onder elkaar zijn natuurlijk met de mensen. Uh, ja, de gesprekken onder elkaar, uh, je weet hoe het gaat met die oude auto's, ja. voor die wat, voor die wat, en die voor die wat. Het is gewoon een hele gezellige bijeenkomst. Vroeger heette het een meeting, een meeting ja. wil zeggen bijeenkomst. En nu heet het dan Oldtimer Dag, dat heeft de webmaster voor elkaar gekregen, om dat zo te noemen. En daar houden we het maar bij. Ja, ja. Ja. Uh, de dag, zo, straks gaan we nog eventjes wat verder over praten. Uh, uh, hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat uh, van de grond gekomen? Een collega van mij, die hier eigenlijk bij zou zijn, maar me in de steek liet. Nee. <laughs> die is er eigenlijk mee begonnen. En dit is de dertiende keer. Dus de eerste zo. keer uh, ja, heeft hij dat helemaal alleen gedaan. Dat heeft hem heel veel geld gekost. En ja, die houdt dus van oude auto's, prutst er ook mee, repareert ze ook, en ja, zo is hij gekomen van, van de collega's onder elkaar van die op een oude auto, en, ja, en toen op een gegeven moment heeft hij gezegd van, toen kwam hij nog op het terrein van het bedrijf, hè, van Connection, waar ik werk Is toen nog een zitten, of van ja, Connection? Uh, toen heette het al Connection, ja. Okay. <laughs> dus dit is redelijk recent. Ja. ja. Maar het is nu niet meer bij Connection, waar is het nu? Het is nu bij uh, de Sligro in de Waardepolder. Bij de Sliegro in de recht in, in, in, in Haarlem, dus ja. ja als je Jan de, van Krimpen weg af, is dat, Oude weg af. Um, ja, dan heb je rechts, rechts. Heb je een vleesfabriek zitten en daar is het rechtsaf. Ja, het port is redelijk goed te zien, dus uh, als je op die weg rijdt, dan kan je dat zo wel zien. Anders ja. rij je achter het station langs, alsmaar als rechtdoor. Ja, is, dat uh, is een groot terrein. Het is een heel groot terrein, dat is uh, helemaal, uh, twee, drie jaar geleden helemaal gerenoveerd. Dus het is heel mooi vlak en uh, ja, een, een prachtig terrein om dit evenement te houden. Hoeveel auto's verwacht jullie? Nou, dat ik het net belde, dat hij nog lekker thuis zat. Ja, Had u... het er maar in. Ja, <laughs> precies. Had hij 150 inschrijvingen. Wauw. 150 auto's? En... Nee, en het zijn ook fietsen en brommers. Oké, okay, nou, dus alles items. Uh, ja. Daar komen zeker twee mensen bij. En dan komen er ook nog een heleboel kijken. Uh, we hopen heel veel kijkers, ja. ja. U zegt het net zelf al, er wordt heel veel gesproken van, heb jij dit, heb jij dat? Uh, ja. Is het een soort ruilbeurs? Of, of een aanvraag nee, nee, van, nee. kan je mij leveren, uh, een krukas? Nee, nee, dat, dat niet zo. Er zijn wel mensen die onderdelen verkopen. Dus ja, die moet je er net zien te vinden ertussen. Er zijn ook stands met uh, spulletjes die ze ik, verkopen. Ja, ja. Maar, er is ja, een beetje markt ook bij. Ja, ik heb uh, momenteel, ja, momenteel vijf kramen, maar dat is niet alleen maar uh, onderdelen. Er zit ook één creatief markt bij met, met uh, halskettingen of halsversieringen. En een ander weer met mini-autootjes. Ja. En, en zo wordt alles uh, ja, opgeluisterd eigenlijk. Ja, ja. Er is een springkussen bij voor kleine kinderen. Een suikerspin voor kleine kinderen. We krijgen gratis een suikerspin. Er is verzorging alom dus? Helemaal alom. Oké, okay. um, de intree is gratis, neem ik aan? De intree is gratis. Deelname is nu nog gratis. Ja, en dan moet je nog even het financiële resultaat afwachten. Ja, precies. Want er waren zoveel inschrijvingen. En iedere inschrijving die voor de inschrijfdatum heeft ingeschreven... Hmm. maken wij een raambiljet voor. En die krijgt ook een lunchpakketje. Eén lunchpakketje. Dus twee broodjes, twee koppen koffie of thee. Er is sponsoring. Ja, dat ben ik. <lacht> maar... Uh... Ja, maar moet het, ik moet leidt... dus een, een catering, uh, die beheer ik dan en ja daarnaast moet ik dus wel wat verkopen om dat weer terug te krijgen, ja, ja. Ja, dat is leuk. het is wel keihard werken en ja eigenlijk hou ik er niets meer dan over, is het, uh... het kost alleen maar investering eigenlijk. U hebt net al gezegd, het, het kost geld, ja. is het niet handig om de boer op te gaan voor een sponsor? Nou, die andere, Hans, die, ja, die, die heeft sponsor, zeg maar. Okay. Want die suikerspring moet betaald worden, ja. dat, dat uh, springkussen moet betaald worden. En ja, zo heeft hij nog meer, want de, uh, de toiletten moeten betaald worden. Nou, de, omdat u net zei dat dat alles uh, voor niks is en er is alles gratis. Ja, we en proberen is dit, dus is niet veel de bedoeling dat uh, uh, uw zak uh, straks leeg is? Nee, dat niet. Maar ik zal er niet vergeten gaan, zo is niet. Nee. Maar, maar ja, nou, maar het kost me meestal het kost wel wat. geld, ja. ja. Ja, En ik ben gewoon een particulier iemand. Ik heb geen bedrijf die dat af kan trekken van de belasting of nee. zo. Nee. Dus ja, ik moet wel uh, wat ook kunnen verkopen. Ja. Dus hoe meer mensen er komen kijken, hoe liever hoe dat ik het is. heb en hoe liever ik het heb, dat ze een broodje komen ja. kopen. Ja. Goed, we weten bijna alles. Vanaf hoe laat kunnen we terecht uh, bij Sligro? Uh, de kijkers, zeg maar. De, ja, ja. er mo mogen ook nog deelnemers bijkomen. Ja. Alleen die worden niet meer ingeschreven. Dus iedereen die komt is welkom, ook met een oude auto. Ja. En die mag erbij gaan staan. Ja. Ja. En het is dus vanaf 11 uur morgen. Ja. Tot? Tot vier uur. Okay. En, en meer... rond half vier wordt er zeg maar een prijs uitgereikt voor de mooiste auto, mooiste fiets, mooiste brommer. Dus er wordt er stevig gepoetst op het ogenblik. Ja, de behoorlijk. laatste vlekjes worden weggewerkt. Ja, mijn ja. oude motor liet me net in de steek. Dus Oei. Vanaf... <laughs> ja. Voor meer informatie, als je dus wat nog meer wil weten over morgen, de Oldtimersdag, kijk je op www.oldtimerdaghalen.nl Klopt. Helemaal. Goed. Zodra je hem opent zie je mijn gezicht en het gezicht van... Mijn van mijn maat. Okay. En verder, ja, ja alle cijfers. Dan zie je twee oldtimers. En verder, uh, ja, twee oldtimers. Dat is een inkopper, hoor, dit. Ja, ja, ja. nee, maar dat is goed. kan wel Maar mijn foto is net uh, vernieuwd. Dus Oké, okay, uh, ja, ja. Ik zie ah, dat nu... jowel eruit dan de vorige. De vorige was een boevenfoto. <laughs> ik wens jullie morgen heel veel plezier. Ik hoop dat jullie ook dit weer hebben, want dan uh, is het heel leuk om naar oude auto's te kijken. Op het terrein uh, van de Stigro, bij de, in de Waardepolder. Ja. Dank u wel. Nou, iedereen Hand. is van harte welkom. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Oké. Okay. En wij gaan verder met Zizi Top. Give me all your loving. Dat is niet mijn keuze hoor. Zizi top met een, uh, een echt Alzheimer nummer, ja. daar zou ik bijna zeggen. Oh. En uh, ondertussen is aangeschoven Hans Houling, die uh, eigenlijk al. Goedemorgen. Hans. Goedemorgen. N ja, <laughs> welkom. Uh, die uh, uh, nou in de loop van de jaren zo telkens is iets komt vertellen over datgene wat ze doen met uh, het Alzheimer-café. Het Alzheimer-café interessant. Ja. Jullie gaan weer starten? We gaan weer verstarten in september. Volgende week de eerste woensdag van de maand. Dus volgende week woensdag uh, beginnen we weer in Zandvoort met een uh, heel nieuw uh, jaarprogramma. Ja. En, uh, dus uh, daar hopen we dat er weer een grote opkomst is. Hans, ja. nog even naar de, de algemene... Ja, uitgangspunten van dat Alzheimercafé ja. wat, wat beogen jullie daarmee? Nou ja eigenlijk is het een ontmoetingsplaats voor in een beetje ongedwongen sfeer voor mensen met Alzheimer en hun partners maar ook voor, voor professionals dus er komen ook uh, vaak zie je dat uh, er bijvoorbeeld mensen van draagnet of uh, die uh, of van bijvoorbeeld vanuit het huis in de duin of vanuit de bodaan mensen die betrokken zijn bij zorg voor mensen met dementie dat die ook aanwezig zijn dus dus waardoor er ook een soort uitwisseling plaatsvindt maar het belangrijkste is natuurlijk dat die mensen met dementie en vooral die mantelzorgers, die partners. En ik vind altijd dat in Zandvoort altijd heel veel, uh, dat heel veel combinaties zijn, er vaak echtpaarden komen, dat die daar informatie krijgen in de ongedwongen sfeer over, uh, over ziekte van Alzheimer. Van, of het is alles wat daar gerelateerd is, dementie. En, uh, zijn deze bijeenkomsten druk bezocht? Voor uh, Zandvoortse begrippen wisselt het wel eens. Want uh, dat varieert van toch meestal man of uh, 25, 30. We hebben wel eens uitschieters. We hebben ook als dat er minder mensen zijn. Bijvoorbeeld als er een voetbalwedstrijd is of iets dergelijks. Ja. Ja. Dan Goed, moeten we concurreren. Ja. Maar over het algemeen is er een redelijke beslissing. Er is ook een vaste kern van mensen. Maar ik ben ook blij dat er altijd weer wat nieuwe mensen komen. Hangt ook een beetje van het onderwerp af. Ja. En de eerste keer nu, ja. de eerste bijeenkomst. Ja. Het onderwerp ja. is. Nou, we beginnen dit jaar eigenlijk weer een beetje hebben besloten om weer een beetje vanaf de basis te beginnen, dus het on eerste onderwerp is nu heel bazaal van wat is, nou, wat is het nou, is het nou vergeten of dementie, wat ja. is nou, dus dat is het thema even kijken, dus zo heet het, is het vergeetachtigheid of toch dementie ja, dus mensen vragen zich vaak af, zeker oudere mensen van goh, ze worden een beetje vergeetachtig, van word ik nou ook dement, maar over dat thema gaat het, ja. en hebben we dan een uh, het gaat altijd in de vorm van een interview dus ik, de kroegbaas, ik ben dan de kroegbaas uh, die dan een deskundige en die, dat is een psycholoog Barbara de Licht uh, stond nog niet in de krant, maar inmiddels heb ik daar een goede psycholoog voor uh, zien te strekken, die gaat me dan uh, die interview ik dan over dat onderwerp van uh, hoe zit dat nou met vergeten wat is dat nou, wat uh, ja, wanneer moet je nou zorgen maken en uh, wanneer moet je misschien nou eens een keer naar je laten onderzoeken, dat soort vragen worden dan gesteld en dan is het, dat duurt een half uur en dan uh, is er een pauze en er is altijd wat muziek uh, onze grote Amanda die speelt altijd op de, op de harmonica op de, op de en um, even kijken dan is er na de pauze is er nog een, een half uur gelegenheid voor vragen en dan stellen mensen allerlei vragen over dat onderwerp uh, en, dat kan, en soms komen men ook ineens hele andere vragen bijvoorbeeld is het erfelijk of, uh, ja. <laughs> of uh, nee goed noem maar, noem maar op maar ja, het begint zoals jij het zegt. Ja. en ik moet zeggen ik krijg de leeftijd dat ik dat ook herinner nou, ik soms eens op een naam kan komen uh, ja. nee maar goed dat is, dat is nou dat, heel grappig dat, dat, is, dat je dat zo zegt dat is het want, uitgangspunt met name namen en uh, met name uh, dus Herinneren van namen, dat is typisch iets wat, uh, wat oudere mensen vaak. Uh, wat, wat, wat niet goed gaat. Dat heb ik ook trouwens hoor. Dus, uh, maar goed, dan ben ik ook al een beetje. Kom, ja, ben ik ja. ook niet meer echt piep. Maar dat is, namen vergeten. Maar dit, kijk, er is het verschil tussen vergeten. en het, uh, en het even niet opkomen. Heel veel mensen die. zeggen ja, het ligt op het puntje van mijn tong. en als je even later, dan kom je niet op. je kan niet op mijn naam komen even later, dan schiet hij je neus er binnen. Ja. Kijk, dat is, dan is er geen sprake van dementie. Dat is, en als je noemen. wat ouder wordt, gebeurt dat wat vaak? als je wat ouder dan... wordt. Heb je dat wat meer last van? Dus dat heeft meer met flexibiliteit te maken dan met zeg maar echt ja, dat, dat het geheugen niet goed meer is. En, en die eerste sessie nu? Ja. Die gaat over dat onderwerp? Die gaat over dat onderwerp, ja. ja en voor mensen om of ze zich ongerust hoeven te maken of niet. Ja, dus. Nou precies. Dus laat mensen vooral, dus ik nodig mensen van harte uit ze hebben. Gelukkig in de krant dus wordt er ook altijd ja. aandacht aan besteed. Dus dit keer stond er een wat groter stukje in de krant. Dus. Uh, en we hopen echt dat er natuurlijk veel mensen komen. Dus het uh, is gezellig. Er is dus een inloop vanaf half 8 nou oh, zeg ik dat goed, dan laat ik het vooral goed zeggen. Ja, ja. Krijg ik... is het is geen voetbal. Het is vanaf 7 uur is de inloop, dus dan is het is in ook of ook pluspunt in uh, bij de Vlemingstraat uh, bij dat winkelcentrum in, ja. uh, in Noord. Ja. Nou, warme parkeergelegenheid stopt ook de bus. Dus ja. dat je, je kan je ook eventueel uh, laten vervoeren door als je slechter been bent door de Belbus. Die dat is uh, vrij uniek in Zandvoort. Goed, uh, goed, maar er wordt overigens wat weinig gebruik van gemaakt, maar die mogelijkheid is er wel. Dan kunnen mensen bellen. Dat ook in de folder die uh, verspreid is. En uh, ja, dat uh, dus... Nou, koop, dus vanaf negen uur kun je naar binnen lopen. Dan is er koffie. En uh, om half acht beginnen we dan met het programma. En dat gaat ergens in een heel ongedwongen schil. even negen uur en half acht? Nee, half, zei ik. Het begint, de inloop is om 7 uur. Ja. ja. En het programma, officieel, het programma begint om half acht. Dan is dat dus het interview met de, die... Uh, dat is dus met zavond. de kroegbas Uiteraard, s'avonds ja ja, ja, ja, ja. Dat betekent dat de belbus ook s'avonds ja, ja, ja, rijdt. de belbus. Op, normaal rijdt die okay. niet Nee, die Belbus rijdt ook s'avonds. Ja. U uh, doet dat niet voor de eerste keer, u nee, heeft al meerdere het, uh, Alzheimer cafés we, ja, gevoerd vier, vorig ja. jaar en daarvoor. Als u nou zo, zoiets heeft, ja. Uh, uh, is het vergetenheid of ja. is het echt? Ja. Ziet u dan uh, mensen in de zaal uh, bedomd kijken van, goh, het gaat nee. de verkeerde kant op? Nee, of ziet dat... u ook wel eens mensen van, oh, het is maar vergetig? Nee, dat is nou juist zo aardig dat mensen dat, want mensen denken vaak van, goh, uh, het is een hele dramatische ziekte. En dat is dementie natuurlijk ook. Maar vaak dit is dit. Nee, de, de sfeer is juist, zeg ik al, vaak heel erg gezellig en heel ongedwongen. En mensen zijn vaak ook opgelucht. Ik zie eerder gevoelens van opluchting ja? dan. Uh, Eigen. mensen maken zich vaak veel meer zorgen dan, uh, dan werkelijk nodig is dus nee, ik denk dat het eerder is duurlijk, zullen, ik heb zelden dat mensen echt daardoor uh, in de, in, in de depressie schieten zal ik maar mm -hmm. zeggen nee, mensen zijn eerder opgelucht vaak, omdat ze toch weten is toch altijd de baas van de kennis dus als je, als, je, als je in twijfel bent en je krijgt dan een goed antwoord op je vraag ja. ja soms is ook het de feit dat je weet dat je dementie hebt, het kan soms ook een opluchting zijn, want dan weet je in ieder geval, waarvoor dan weet je in ieder geval waarom je het vergeet en dat is ook belangrijk, zegt, zit ook heel veel mensen in het café met dementie die er ook, nog omdat dat een beginnende vorm natuurlijk is van dementie als je daar zit, die er ook heel erg open over kunnen praten. En dat vind ik altijd heel erg uh, verhelderend dat mensen zelf zeggen hoe ze het beleven. Jij zegt dat de familieleden komen ook mee? Ja, partners meestal ja, of, of kinderen. Ja. Om daar ook over te leren? Ja, ja. Over ja. Ja. wat dat betekent? Ja. Dat is dan één ding. Ja. Is er ook zoiets als nazorg? Nou, nee, er is, koppeling. is, nou, er is uh, wat de Alzheimervereniging nog meer organiseert. We hebben dit jaar onze folder helemaal vernieuwd. Uh, Vorig jaar hadden we alleen maar een folder van het café. Nu hebben we meer van onze alle activiteiten van de Alzheimervereniging. Er is ook bijvoorbeeld een ontmoetingsgroep voor mensen. Voor, dat zijn echt voor partners. Hè, lotgenoten heet dat dan, deftig. Dus mensen met uh, de, de partners met elkaar kunnen praten of kinderen over het onderwerp dementie. Dus dat is een lotgenotengroep. Die is er. Uh, en de nazorg. Kijk, er wordt heel veel in, uh, in Kennemerland hebben we een goed instituut dat heet Draagnet, dat is een case management van mensen die bij je langskomen en die zorgen we heel, die zorgen erg voor die begeleiding en de nazorg van mensen met dementie, en mensen kunnen natuurlijk altijd wel bij ons terecht als er vragen zijn, dus we hebben een uh, daarvoor hebben we die folder die ook gehoord die, die nieuwe folder waar mensen ook met telefoon doen, dus waar ze terecht kunnen bij ons voor, als, als er behoefte is aan nazorg kunnen ze die krijgen, ja. Er komen ook vaak trouwens in alsnog veel mensen wie een man, of ik heb, ik heb een mevrouw daar man is overleden. Die is dan een poos niet geweest. Maar nu komt ze weer. En dat is dan omdat ze het ja. toch goed vinden om weer, om weer langs te komen. Ja, ik kan me zo voorstellen, gaandeweg de sessie of de ja. bijeenkomst. Ja. Uh, dat daar mensen zijn die eigenlijk wel, uh, wel nog een vervolggesprek willen. Ja. Omdat ja. ze ja. niet echt uit de verf ja. komen tijdens ja. Ja. Ja. de bijeenkomst. Maar ja. nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat niet vaak voorkomt. Maar het komt wel eens voor. En dan kunnen mensen ook... van, Dan, dan, dan, hebben, dan maken wij natuurlijk ruimte voor. Dus die, die ze kunnen... Of we hebben ook nog na dat na café zo we nog een half uurtje of een half uurtje dat we nog even blijven zitten. Dus dan hebben we nog informele praatjes en in dit in kader worden was afspraakjes gemaakt ja. om er wat nader op in te gaan. Oké, okay. deze folder uh, ja. die er... De echt perfect uitziet. Dankjewel. Kunnen we die uh, overal krijgen? Die uh, wordt verspreid. We hebben een beetje problemen gehad met de golden omdat de druk er mogelijk maar 1250 had geleverd in 2500. Dus <laughs> dat wat is nogal een verschilletje. <laughs> maar ze zijn al hier verspreid en ze, zijn, uh, ze staan bijvoorbeeld bij de huizen, ze staan in, uh, in de bibliotheek, ze staan op bepaalde punten, kan je ze afhalen, tijdens het café Zou ik ze ook alweer uitreiken. Dus, uh, dus ze zijn op verschillende punten bereikt. Ze zijn we hebben niet bedacht om ze te bestellen, maar dat is natuurlijk mogelijk. Ja als er daar staat een telefoon ja maar dan moet je zien, als je helemaal die folder hebt, hoef je hem niet, ja, je te niet bellen, meer te vertellen nee. ja. uh, we komen uh, ja. voor, bij ook zullen ze ongetwijfeld ook liggen bij wie bij ja daar liggen ze dus dat ze gewoon gezien ja, Vo ja. Ik zie ook uh, dat u ook al vervolgdatums hebt: uh, ja. 5 oktober, 2 november ja. en 7 december. Ja, het is altijd de eerste woensdag van de maand. Ja? Ja. Tenzij er een feestdag is, maar in Zandvoort hebben we dit jaar daar geen last van. Dus, nou, in Zandvoort uh, is elke dag een feestdag. Dat is, waar. Ja. dat is waar. Nee, maar verleden jaar met 5 mei of zo. Ja, ja, ja dat was niet doen, dus ja. dan stellen we het een week uit. Maar daar hebben we het Zandvoort dit jaar geen last van. En we hebben nu het programma voor het hele jaar. Dus inderdaad, het is 5 oktober. Hoe eerder je. Daar gaat het over vroeg. Het heet over vroegdiagnostiek, maar dat vertalen we dan in hoe eerder je het weet, hoe beter met ja. een vraagteken, want dan gaan we daarover praten met een dokter, hoe belangrijk is het nou dat je vroeg je het al weet, hè? want er is vaak twijfelen mensen daar wel aan, ja als je ja. het weet dan heb je ziek van alles, maar ik kan er toch niks aan doen maar het is toch wel goed om het wel al te weten want dan kan je ook je voorzorgsmaatregelen treffen. Ja. En hoe kan ik mijn partner ja, zo lang mogelijk thuis houden? dat is dat een uh, belangrijk thema voor ook juist voor mantelzorgers die, ja. want je staat er vaak alleen voor, zeggen ze dan of het samen op vakantie gaan dat doen we dan in december, want mensen moeten dan hun plannen gaan maken, ja. dus er zijn veel mogelijkheden om toch nog samen op vakantie te gaan, bepaalde ik hotels die dat doen of, of organisaties die specifiek uh, vakantie organiseren voor mensen met dementie. Ik kan me, ik kan me best voorstellen dat, uh, um, dat je als partner en, en je partner ja. Die, ja. Die, is, die krijgt ja. de ziekte van Alzheimer ja. dat je een heleboel van dit soort vragen ja. gewoon hebt Dat ja, is dus gewoon heel erg informatief ja. Ja. interessant dat mensen ja. toch even komen ja. luisteren. Ja. ja. Misschien ook goed om te vertellen dat er ook in want de, deze ver, vereniging Zuid-Kellemeland die organiseert ook in Haarlem een Alzheimer café, dat bestaat al langer, dat is in de Oost de Bruinschaat, ook in zo'n uh, uh, bij de Westergracht daar. Dat is een belangrijk thema. Dat is maandag. Begint dat met een belangrijk thema? Even kijken, want het gaat over het vragen rondom het levenseinde en euthanasie. En dat soort vragen. heel ja, eigenlijk kwetsbaar thema, zou ik gaan zeggen. Maar moeilijk thema ook. Moeilijk maar, thema, ja. Maar, voor, maar ook mensen uit Zandvoort zijn uiteraard welkom in Haarlem. En andersom mensen uit Haarlem. Maar. Dus, dus eigenlijk. Uh, um... En als, als men de folder heeft, kan ja. men uh, de, de onderwerpen uh, ja. zien, ook uithalen, ja. want ze ja. staan er ook ja. ja, ja, in. En daaruit, iedereen is welkom op... Elke, iedereen is welkom op elke, uh, elke café. Er wordt café, het is vrij inloop, je hoeft geen lid te ja. worden of iets dergelijks. Dus je komt en... Uh, je kan gewoon gezellige informatie komen. Op. Precies, ja. Onder leiding van de kroegbaas, onder leiding van de, <laughs> de kroegbaas. Precies. Ja. Ik dank u wel, uh, tenzij nee, Dom nog een aantal vragen hebt. Het is helemaal duidelijk. Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, jullie starten weer. Wij en starten weer. Het lichtste onderwerp wat er is. Het lichtste onderwerp wat er is, de vraag. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. En we gaan, dus daarna trouwens gaan we ook nog een uh, de Wereldwaltzame Dag. Maar die boot is al vol. Een van de uh, festiviteiten van de Almboe-Vereniging is een boottocht. Een jaarlijkse boottocht. Het is een beetje een... een, een uh, maar de, dus we gaan in uh, de 18 september is er nog een boottocht. Maar nou, dan zal ik in de cafés ook nog wel wat over vertellen okay. aan de mensen die we organiseren door de grachten van Haarlem. Hans, bedankt okay. voor je komst en ja, graag gedaan. datgene wat je hebt uh, verteld erover. Dankjewel. Goed, dankjewel. Dankjewel. Oké. Nou, het einde van uh, het eerste uur is weer daar. Het was weer een uh, heel gezellig uur en we sluiten af met een muziekje en dat heb jij uitgekozen. Ja, is... ja, ja, ja. En wat gaan we het volgende uur doen? Moeten we dat niet even vertellen? Het gaat, gaan... gaat in ieder geval over de ladderwagen. La uh, we gaan weer over de brandweer en de ladderwagen. Vorige week met uh, de beleidsmakers, nu met, uh, met de raadsleden. We zullen eens horen wat ze erover de, uh, hebben vertellen. En we sluiten het volgende uur af met Slender You over uh, nominatie voor de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. Dit uur. Gaan we in ieder geval afsluiten met Dave D en Zabadak.